eerst een klomp met het NOS-journaal. Het kabinet wil een maximumprijs invoeren voor energieverbruik. Ze willen het verbruik van gas en stroom van een gemiddeld gezin aanhouden... ...en daar een lager tarief voor hanteren. Volgens Haagse bronnen hebben het kabinet en de coalitiepartijen het daar vanmiddag over gehad in Den Haag. Het plan moet op 1 november ingaan... ...en de bedoeling is dat het nog overmorgen, op Prinsjesdag... ...kan worden gepresenteerd. Het hangt ook af van de energiebedrijven. De vraag is of zij de regeling snel kunnen uitvoeren. De energieminister Jetten was niet bij het overleg in Den Haag. Hij hield een lezing in Amsterdam en zei daar dat hij energiebedrijven wil verplichten om langdurige contracten aan te bieden. Daarmee wil Jetten klanten meer zekerheid geven over hun maandbedrag. Wanneer de maandregel ingaat is nog niet bekend. In China zijn vanochtend 27 mensen om het leven gekomen toen de bus waarin ze zaten verongelukte. De 20 andere inzittenden raakten gewond. Volgens lokale media waren de slachtoffers onderweg naar een quarantainecentrum voor coronapatiënten. Het ongeluk leidde tot veel boze reacties op de populaire Chinese berichtenapp app WeChat. Veel mensen zijn het niet eens met de strenge coronaregels in het land. En vragen zich af waarom er maar weinig informatie naar buiten komt over het ongeluk wereldleiders en leden van koningshuizen van over de hele wereld... hebben vanavond een laatste groet gebracht aan koningin Elizabeth. Onder andere de Amerikaanse president Biden... en de koningsparen van Zweden en Spanje... brachten een bezoek aan Westminster Hall, waar de kist staat. Verder is er op Buckingham Palace een receptie... waar ook koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix bij zijn. Tot morgenochtend half zeven kan iedereen afscheid nemen van de koningin. Om elf uur lokale tijd is de uitvaart.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1508. We gaan beginnen. Nog een uurtje Nieuw Age muziek hier op ZFM. En dat doen we met NTHNL. Ja, dat is een groep mensen. Tranquility Studies heet het. Het zijn twee albums in één. En um, nou, dat is op zich een hele prettige en rustige manier om te beginnen. Daarna komt Christopher Boscol met... Um, eens even kijken, hoe heet het? Oh ja, Isley of Shadows. En, en daarna een... Uh, een uh, nee, geen instrumentaal, een vocaalnummer nummer van Kevin Lucas. Dat is op zich wel bijzonder. En ik ga naar ook een... Um, als hij aan de beurt is, gaan we daar een... Uh, YouTube-filmpje van publiceren. Het nummer heet Drive. En het is eigenlijk een, een stukje popmuziek. Maar goed, omdat Kevin dat heeft gemaakt, gaan we dat ook laten zien. Um, eens even kijken. Dan gaan we terug in de tijd met Klaus Schöning. En um, ik wou zeggen: mijn muziek is helemaal weg. Um, Klaus Schöning met Rune Quest... En Klaus is een, een meneer uit Denemarken. Hij heeft in het verleden veel albums gemaakt. Um, dus helaas weinig, weinig werkjes van hem komen mijn kant nog op. Dus, en dan krijgen we allemaal albums. Aquavonia. Um, eens even kijken, nog meer um, slides. Dat is allemaal... ...albums waar met natuurgeluiden wordt begonnen. Heel, heel bijzonder. En op de achtergrond hoor je Water Spirits. En dat is van Honoka. Honoka op de fluit. Maar natuurlijk helemaal aan het eind van dit uur meer daarover. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1508.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 For listening to Peaceful Radio, please visit my website, www.starparody.com.